Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het schip dat het Suezkanaal blokkeerde is los. Bijna een week werd het belangrijke kanaal in Egypte geblokkeerd door een gigantisch containerschip. Maar na een hoop duwen en sjorren is het schip nu los. Het vaart weer. Dat is ook heel goed nieuws voor een hoop bedrijven. Het Suezkanaal is de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië, honderden andere schepen lagen in de file. De oud-verkenners zeggen sorry. Kajsa Ollongren en Annemarie Jorensma hielden gesprekken om een nieuw kabinet te vormen. Maar ze stopten daarmee nadat Ollongren wegliep van het Binnenhof met onder haar arm, voor iedereen zichtbaar, de aantekeningen bij die gesprekken. Het was onze eigen schuld, zeggen de verkenners nu in een excuusbrief. Er komt nog wel een debat met de oud-verkenners, verslaggever Robelsius. Ja, woensdag zal dat debat plaatsvinden. Dan wordt de nieuwe Tweede Kamer ge geïnstalleerd. En dan is er ook een debat over, uh, over dit feit. Het zal een fel debat worden, want uh, uh, veel partijen zullen hier uh, nog geen genoegen meenemen. De politie heeft in Rotterdam en omgeving 25 geldezels opgepakt. Dat zijn mensen die hun bankpas en pincode even uitlenen aan criminelen. En daar als beloning flink wat geld voor kunnen krijgen. Het geld wat dan van iemand anders is gejat, wordt dan via jouw rekening weggesluist. En niet alleen bij de politie val je op, maar ook de banken komen je makkelijk op het spoor. 17 verdachten hebben straf gekregen. Ze moeten bijvoorbeeld een boete of schadevergoeding betalen. Ook hebben sommigen een taakstraf gekregen. De politie is vandaag een campagne begonnen om jongeren erop te wijzen wat de gevolgen kunnen zijn van geldezel zijn. Het weer, het is zonnig en het wordt 14 tot 20 graden. Morgen is het nog wat lekkerder, dan kan het lokaal 22 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 En na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Je eigen lokale radio uh, CFM. We zijn al uh, 31 jaar de lokale omroep uh, voor Zandvoort en uh, Bentveld. Met radio, televisie, internet en uiteraard ook uh, onze eigen CFM-app. Je vindt ons uh, echt overal met het uh, laatste nieuws uit Zandvoort. En dat gaan we ook uh, in dit programma doen en ook in het uh, tweede uur. Je trouwens als eerste plaat na drieën uh, bij Nanorama en... Uh, Robert en Nero's Waiting. Wat gaan we vanmiddag nog weer allemaal doen, Albert-Jan? Nou, de klok van half vier. is tijd voor de evenementenagenda. En dan kijken we natuurlijk uh, vooruit op uh, de Zoom in Zandvoort. Een uh, online uh, borrelshow. En uh, die vanavond om acht, uh, vanaf 8 uur uh, te bekijken is. En uh, hoe dat, wat het allemaal behelst en uh, wat er allemaal uh, komt kijken. En hoe u daar ook uh, op kan klikken, om het zomaar eens te zeggen. Dan bent u er namelijk ook bij. Dus we kijken even vooruit over Zoom in op Zandvoort, de online borrelshow van vanavond. Uh, ja, we zeiden het al dus tijdens uh, Zandvoorts nieuws in het, in het kort. De uh, coronacrisis is een grote klap voor Zandvoort, want de, ar de armoede neemt toe. En uh, onze collega's van NHTV hadden een uh, gesprek met uh, de verantwoordelijke wethouder hier in Zandvoort. En die uh, reportage laten wij u uh, niet uh, uh, ongemoeid, om het zo maar eens te zeggen. Verder hebben we nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Een heerlijk uurtje. En we, ja, we zeker worden toch wat onrustig, herop. Ja. Want om vier uur gaat die los, hè? Jeetje, ja. we hebben er lang op moeten wachten, Albert-Jan. We hebben er heel lang op moeten wachten. Maar er staan nu 23 races uh, gepland voor dit. En dan hebben we het natuurlijk over de Formule 1. Want om vier uur start daar de kwalificatie van de Formule 1. We nemen nog even de eerste drie vrije trainingen door, uh, Albert-Jan. <laughs> P1 voor, stap op VT1. P1 voor... Voor stap op VT2 en... Uh, nou, ik gok ook uh, VT3-1. Ja, ja, heel goed. Nee, genoeg reden uh, luisteraars en kijkers om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar de ene echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, ik heb van de week heel veel platen uitgezocht uh, waar uh, ogie zit. Ja. Ja, ja, raar hè? Ja, ja heel raar. Dat, uh, dat schoon me zomaar te binnen. Ik denk, uh, hoeveel platen zijn daarvan gemaakt met AI3? Nou, ik krijg een hele waslijst uh, meteen uh, op mijn computer, Albert Jan. We gaan er een aantal draaien hoor, vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. En net al eye in the sky van Alan Parsons project. En ook deze hoort daarbij, hè? Survivor.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 Was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als hij daar niet hoefde zijn. Hij kon niet lachen onder grap, waar hij anders van moest huilen. De Jip was weg vertrokken, zocht een plekje om te schuilen. hele aparte titel, hè, Albert. Ik zie jou iedere keer kijken als ik uh, die titel uitspreek. Ik, ik denk dat het een of andere hond is of zo. Hey, hey, yo, hef, hey, je, hey, hef, yo Jip, Jip. Hier, ja. hier. <laughs> ja, geef poots. Ja. Uh, waar gaan we het over? Oh ja, de coronacrisis. Want uh, ja, die slaat uh, met name hier in Zandvoort uh, enorm toe. Ja, want de corona-epidemie, zoals jij uh, al terecht zegt... laat flinke sporen achter in Zandvoort. Doordat het toerisme praktisch stil is gekomen komen te liggen... zijn veel uh, mensen hun baan verloren. Het aantal WW-aanvragen is het afgelopen jaar met 49% gestegen... en ligt daarmee zo'n 10% hoger dan het Noord-Hollandse gemiddelde. Dat blijkt uit de zogenaamde Corona Impact Monitor. Zo ook uh, uh, uh, uh, niet uh, onbekend de aldus. Ik zag die stijging wel aankomen, maar ik schrik wel een beetje... van het hoge percentage aldus, wethouder Gert-Jan Bluis... Onze collega's van NHTV spraken de wethouder over dit toch heikele item. De pandemie trekt haar wissel op zand voort. En dat blijkt ook nog maar weer eens uit nieuwe cijfers van de Corona Impact Monitor. Het aantal WW-uitkeringen is fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. En ligt een stuk hoger dan het gemiddelde in Noord-Holland. In percentage is dat 49 Maar de provincie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld iets lager. En dat is 39 En dus dat is toch 10 procent verschil. Ja, en dat komt ook omdat wij, na, onze sector, is vooral toerisme. Economie, maar vooral gebaseerd dus op toerisme. Nou, en dat, daar vallen de grootste klappen in. Ook Kim van Schaik van Prakje en Moor Zandvoort ziet de gevolgen van de coronacrisis. Haar klantenbestand voor haar mini voedsel en kledingbank is enorm gestegen. Ik heb een klein supermarktje. Uh, daar is het aantal mensen is verdubbeld. Uh, de mensen die ik daar help, nou ja, dat was, normaal was dat uh, 30 gezinnen. En dat is nu tegen de 60-70. En uh, ik merk vooral met de kleding nu dat het nu echt... Uh, uh, ik heb al honderden mensen kunnen helpen. Maar ik heb in de afgelopen paar dagen alleen al 60, 70 nieuwe aanmeldingen gekregen. Inmiddels is de vraag naar kleding en spullen zo groot dat Kim is verhuisd naar een groter pand om alles kwijt te kunnen. Ze ziet vooral mensen die net in de WW komen, worstelen om rond te komen. Vooral als je dan als je, je eten, als, als je dat allemaal wel redt, maar je kind krijgt in een keer een groeisbeurt, dan zitten ze gewoon met problemen. En op die manier probeer ik daar dan weer een steentje in bij te dragen. De gemeente Zandvoort investeert 8 miljoen euro de komende jaren om het dorp er weer bovenop te helpen. We gebruiken dat dus om de, de, de ondernemers te ondersteunen en daarnaast ook... In de zorg, in het welzijnsgebeuren, maar ook de ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld een voedselbank die we dan extra gaan ondersteunen. En dat was Geert-Jan Bluis inderdaad in gesprek met onze collega's van NH Nieuws. En ook vanmiddag was hij nog bij ons aanwezig bij Goedemorgen Zandvoorts. Om te praten over armoede in Zandvoorts. En uiteraard ja, vanwege heel veel horeca hier en heel veel toerisme krijgen wij een extra harde klap hier door de coronacrisis. Maar als we toch even teruggaan naar 2018, Albert-Jan... Ja. want ook toen is er een onderzoek geweest... van het Centraal Bureau voor Statistiek. En daaruit bleek dat in Noord-Holland er drie plaatsen waren... waar de meeste mensen net boven de armoedegrens leefden. En ook Zandvoort stond alweer bij die drie plaatsen. Dat was uh, Texel, was, uh, Zandvoort en uh, Amsterdam. Alle drie met uh, meer dan 10% van uh, de inwoners die uh, net boven de armoergrens uh, leven. Dus, uh, ook in 2018 al heel veel armoede hier in Zandvoort. verborgen armoede, vergeet het ook niet. Ja, en dat is alleen nog maar sterker geworden door deze crisis waar we nou in zitten. Dank aan NH-nieuws voor de reputage. En, uh, zij spraken inderdaad met bedhouder Gert-Jan Bluis... die een duidelijke uitleg gaf... en hoe de gemeente zeg maar, hier steun in kan gaan verlenen. Hey girl, I thought we were the Ja, dit was duidelijk nog uit de pre-coronatijd, hè, deze single. De Cindy Lauper en Girls Just One... Hè, van een heerlijke klassieker uit de jaren 80. Straks gaan we eens even inzoomen op Zandvoort. Maar eerst gaan we even inzoomen op de sport- en spelplekken. Speel- en sportplekken in Benveld en Zandvoort worden aangepakt. Buitenspelen, sporten en elkaar ontmoeten is heel belangrijk voor kinderen en jongeren. De gemeente Zandvoort wil daarom zorgen voor goede en aantrekkelijke speel- en sportvoorzieningen... met een divers speelaanbod in de openbare ruimte. Ook u mag uw mening geven over de speel- en sportplekken in Bentveld en Zandvoort. De aanpassingen van het, de speel- en sportplekken wordt in twee stappen uitgevoerd... in de periode van 2021 tot en met 2025. De eerste stap is het vastleggen van de locatie waar de speel- en sportplekken gaan komen... Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt waar inwoners tot 8 april 2021 op kunnen reageren. De tweede stap is het inrichten van die plekken met speeltoestellen. Dat gebeurt stapsgewijs. Zodra een plek opnieuw wordt ingericht of gaat veranderen... wordt de buurt daar uiteraard bij betrokken. Voor meer informatie en in hoe u kunt reageren op de plan van aanpak... speel- en sportplekken en de voorgestelde locaties... Gaat u dan naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl schuine-projecten, schuine-speel- en sportplekken in Zandvoort www.zandvoort.nl projecten speel- en sportplekken in Zandvoort. Tot 8 april kunt u daarin meedenken en uh, ja, meeschrijven, om het zo maar eens te zeggen. Ja, belangrijk om daaraan mee te doen, dus uh, bezoek de gemeentelijke website voor uh, meer informatie en uh, de manier waarop u uh, zeg maar uw mening uh, kunt geven over de, deze plekken hier in Zandvoort. Zometeen de evenementagenda.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 There's no clue Voor de muziek uh, zit je goed bij je eigen lokale radio. ZFM al 31 jaar hier in Zalvoort. Met juist Crowded House. En Don't Dream, it's over. Het is uh, half vier geweest. Tijd voor het evenementagenda. Want uh, ja, er komt vanavond een heel groot uh, evenement aan uh, hier in Zalvoort. Niet dat we dan in één keer uh, toch een uh, circuitrun hebben of iets uh, dergelijks. Maar wel een ander uh, mooi alternatief. Ja, klopt. Want vanavond is het zover, luisteraars en kijkers. Zoom in op Zandvoort. De online borrelshow van Zandvoort begint vanavond om 8 uur. Een avond vol moois en gezelligheid met een quiz waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Live muziek, verschillende interviews en nog veel, veel meer leuks. Maak onder andere kennis met Lasse Walker, een van de, de beste kitesurfers uit de stal van Red Bull en loop mee met boswachter Hanne Ter Smitten door de waterleiding Duinen. Neem een kijkje achter de schermen bij de Zandvoortse kledingmerken... Air Force en Reinders... en krijg een virtuele rondleiding over ons eigen Formule 1-circuit. De avond is voor iedereen binnen en buiten Zandvoort... individueel, met je gezin of met een vriendengroep op afstand. Tijdens het, evenement, uh, tijdens het event worden er bijzondere filmpjes... over de vier unieke kernen van Zandvoort getoond... Verder zullen er korte interviews worden afgespeeld waar het strand, dorp, circuit en natuur aan bod komen. Gedurende het online evenement zal er live muziek worden gespeeld en zal er een quiz plaatsvinden. Bij de quiz maak je live kans op gave prijzen. Zet al jezelf vanavond op de bank met voldoende snacks en lekkere drankjes. Dat kan ook zo genieten via de borrelboxen bij de diverse ondernemers in het dorp te verkrijgen. Geniet vervolgens van een avond vol gezelligheid. Op de avond zelf vanavond uh, is het mogelijk om je in te schrijven voor de quiz over Zandvoort. Neem plaats achter een computer en beleef het mee via een interactieve livestream. En dan komt hij uh, via www.livestream-vrf.nl-zandvoort. Nog een keertje. www.livestream-vrf.nl .nl/sandvoor. Zandvoort. Mag ik een tip geven? Ook uh, visitzandvoort.nl, dan kom je er ook. Uh, voor meer informatie over dit evenement ga je naar www.visitsandvoort.nl. Staat hier in de, de tekst. Ja, ja, ja, ja, weet ik. <laughs> Dat is dan wat makkelijker. Maar in ieder geval, vanavond om acht uur is het zover. Een De online borrelshow van Zandvoort. Meer informatie en wellicht opgeven voor de quiz www.visitsandvoort.nl schuine streep zoom streepje in streepje op streepje zandvoort. Maar begin maar met www.visitsandvoort.nl Vanaf 8 uur een uh, avond helemaal uh, uh, inzoomen op Zandvoort. De online borrelshow. Ik ben erg benieuwd hoe dat wordt ontvangen. Ik heb gehoord dat de burgemeester vanavond ook nog gaat optreden. Nou, er staat er niets met zoveel letters, maar ik heb wel het bruine vermoeden dat dat inderdaad het geval zal zijn. Heel mooi. Vanaf vanavond uh, acht uur dus uh, de livestream, het uh, mooie event uh, hier in Zandvoort. Want normaal gesproken zouden we dit weekend uh, de circuitrun hebben, Albert-Jan, toch? Ja, de 30 van Zandvoort, de circuitrun, uh, de omloop van Zandvoort, maar dat dat is dit jaar ook allemaal virtueel. Daar hebben we ook al uitgebreid aandacht aan geschonken. En voorafgaande uitzendingen. Dat je dat vanuit huis, de, die je daarvoor kon opgeven... en dan vanuit je eigen huis de afstanden zou kunnen lopen. En dat het ook gevolgd zou kunnen worden door je vrienden en sponsoren. Mooi. Ben jij een beetje van de muziek van de jaren negentig? Uh, wordt, wordt al een stuk minder. <laughs> Ik zal er even eentje laten horen. Een klein stukje hoor, deze plaats. Hierna. Ik like, the play. I like the... uit de beginperiode van deze radiocinder CFM. Play on, play It's going down, Dit is uh, de single van uh, Blackstreet, uh, albert en uh, No Diggity. En uh, ja, die, uh, die, die uh, plaats die is uh, opnieuw uitgebracht nu door uh, Lucas en Steve. Die hebben samen met uh, deze Blackstreet uh, een nieuw hitje gemaakt. En uh, die klinkt dan zo. En die komt dus uh, heel hoog binnen in de top 40. Vandaar dat we hem ook even draaien voor je natuurlijk, hè. No doubt sure to get down good lord baby got them open all over town restrict the bitch she don't play around cover much ground got a game by the pound getting paid is a forte each and every day true play away i can't get her out of my mind wow. i think about the girl all the time East side to the west side push fat rise but no surprise she got tricks in the stash stacking up the cash fast when it comes to the gas by no means not bad just always she's got the habit baby you're a perfect 10 i want to get It up. I like the way you work that no I got the bag it up Feelings isn't a no, let me tell you how it goes Herbs the worst, fizz the verb Never sick, curves so frequently Rolling with the fat Nash. You don't even know what the half is You've gotta pay to play Just to sure they bang me to look your way I like the way you work it Drop tight all day, every day You're blowing my mind, maybe in time Baby, I get you with my ride Girl, you got it growing Blackstreet was helemaal onder de indruk van deze remix. Pas zijn oude plaat uit de jaren 90. En No Diggity. Ditmaal door de Nederlandse jongens Lucas en Steve in een nieuw jasje gestoken. En ook No Diggity in plaats uit de top 40. Althans, de tipparade van dit moment. Joram was een van de eerste bij CFM. Deze had je alweer een tijdje niet gehoord uh, bij uh, CFM. Dus uh, ja, daar kwam je weer aan. Hè? Tom Brown en Funking for Jamaica. De spanning uh, begint te stijgen. Al is nog iets meer dan een kwartier. En dan uh, gaan we van start met uh, Quali. Uh, dan, uh, in de kwali. Klopt. Tijdens Pit Report hebben we ook uh, een vooruitblik uh, met Jan Lammers en, uh, en Michel Blekenmolen. over wat zij verwachten van het Formule 1-seizoen 2021. Dat in het tweede uur. Maar er zijn ook wel wat regels veranderd. Dat doen we nu even. Dan hoeven we de, tijdens de kwalificatie die om vier uur begint... dat niet nog een keer te onderbreken. Want er is nogal wat veranderd in het nieuwe seizoen. Hier een, hier een overzicht van de veranderingen in het Formule 1... dankzij GP-Fans en L. Elke dag een update van ons... wanneer er weer een gloednieuwe video online staat. Een van de grootste veranderingen is toch wel de kalender. Voor dit jaar staan er maar liefst 23 raceweekenden op de planning. En het is nog maar te hopen dat die allemaal door kunnen gaan. Nou goed, laten we er in ieder geval van uitgaan. Dan gaan we in één klap van een uitgeklede kalender in 2020 na het drukste seizoen ooit. Dat zou toch mooi zijn. We verwelkomen dit jaar ook een nieuwe bestemming op de kalender. In het eerste weekend van december reist de Formule 1 namelijk voor het eerst af naar Saoedi-Arabië. Een nieuwe bestemming en dus ook een nieuw circuit. Ik ben onwijs benieuwd hoe dat zal zijn. In Nederland wachten wij natuurlijk echter op het eerste weekend van september... want dan gaat hopelijk de terugkeer naar het circuit-zandvoort dan eindelijk gebeuren. Ook keren enkele circuits die vorig jaar ter opvulling toegevoegd zijn dit jaar weer terug. Zo rijdt de Formule 1 weer op Imola en in Portimao in Portugal... Dat zijn ronde 2 en 3 van het kampioenschap. Niet geheel onbelangrijk als je graag het allerlaatste moment de tv aanzet op de zondag. De races beginnen namelijk dit jaar iets eerder dan dat je bent gewend. Ze starten namelijk op het hele uur en dus niet meer tien over. De meeste races beginnen dus om 2 of om 3 uur middags. En ja, ongetwijfeld heb je het hier al voorbij zien komen, maar er zijn ook wat nieuwe teamnamen dit jaar. Zo is Racing Point omgedoopt naar Aston Martin, maar ook het team van Renault heeft een andere naam gekregen. Dat race vanaf dit jaar onder de naam Alpine. Dat is het sportautomerk van Groep Renault. En zoals elk jaar eigenlijk zijn er ook wat nieuwe coureurs bij, bij Alfa Tauri is de jonge Japanne Yuki Tsunoda ingestapt, het team van Haas heeft zelfs twee nieuwkomers, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Daarnaast keert Fernando Alonso terug in de Formule 1, hij gaat rijden voor Alpine, Sergio Perez maakt de overstap naar Red Bull Racing, Sebastian Vettel naar Aston Martin, Daniel Ricciardo naar McLaren en Carlos Sainz ging naar Ferrari. En het is nog even onder voorbehoud, maar zoals het er nu naar uitziet komt er een nieuw fenomeen in de Formule 1, namelijk de sprintraces. Dat zijn kortere races dan de race zelf en die worden op zaterdag verreden. De startopstelling is het resultaat van de kwalificatie en vervolgens bepaalt de sprintrace de startopstelling voor de Grand Prix. En misschien heb je het bij de wintertest al gezien, maar de auto's die zijn weer net iets anders dit jaar. Het is alleen niet heel erg makkelijk te spotten. Het grootste verschil zit hem in de vloer. Die loopt nu naar binnen aan de achterkant, dus hij is wat smaller geworden achteraan. En dat moet de downforce aan de achterkant verminderen, onder meer op aandringen van Pirelli. Nou, toch zijn er teams ongetwijfeld weer ingeslaagd om alsnog veel downforce te genereren met de kleinere vloer. De grootste vraag is natuurlijk wie is de slimste hiermee omgegaan ja, en of dat nog gevolgen heeft voor de rangorde. Komend weekend krijgen we een eerste indruk van ja, wat er dit jaar gaat gebeuren. Laten we in ieder geval hopen op een mooi, spannend racejaar waarin gewoon alles doorgaat zonder enige problemen. En natuurlijk dat we in september met onze neus er bovenop kunnen zitten in Zandvoort. Vond je dit een leuke video? Ja, nee, ik vond het wel een leuke video eigenlijk. Hey, jij ook, uh, op het ja, ja, ja, ja, maar, ja, wat ik ook leuk vond aan, aan de video. Heb ik nog vragen over aan jou? Misschien weet jij uh, hoe dat uh, zit. Want uh, GP-fans uh, waar we de video even van geleend hadden... die hadden het over een uh, sprintrace. Ja. En uh, ja, dat uh, zie je bij andere raceklassen uh, ook... maar nog niet in de Formule 1. Maar willen ze nou suggereren dat uh, mogelijk... dit jaar er al uh, sprintraces uh, gaan komen... Uh, ze gaan het wel, uh, wat, ik, wat ik begrepen heb... Uh, in ieder geval een aantal keren doen. En uh, om uh, uh, uh, in ieder geval wat, wat meer actie uh, op de baan te krijgen. Uh, maar als het niet, uh, niet, niet, niet, niet bij... Uh, niet, niet, laten we zeggen... To iets toevoegt aan, uh, aan het raceweekend aan zich... dan, uh, dan halen ze dat ook, uh, moeten ze daar ook weer als de sodomieten mee ophouden. Want uh, dan moet gewoon de kwalificatie de, de startopstelling uh, gaan bepalen voor de zondag. En wat, wat, wat ik wel goed vind... is dat die anderhalf uur vrije trainingen... teruggebracht zijn naar een uur. Ja, dat scheelt een hele hoop. Want, want Kan je nog herinneren dat je heel vaak... dan bij een vrije training zat te kijken... van, nou wanneer gaat die nou is de baan in... en wanneer gaat die is de baan in. En nu moet alles binnen een uur geregeld zijn. Dus je ziet gelijk dat ze zullen een, een, een set-up ronde rijden... ze willen een snelle ronde rijden... ze willen een, een, een race-setting ronde rijden. Dus je hebt echt een, een uur vol... Actie op de baan, dus dat vind ik een, go vind ik een goede ontwikkeling. Ja, want eerst uh, lieten ze de mindere goden eerst uh, de baan opgaan om uh, wat ja. uh, rubber neer te leggen. Klopt. <lacht> Dan, uh, <lacht> en wachten wacht tot het droog wordt. <lacht> ja, oh, die kennen we ook inderdaad op het laatste moment. <lacht> nog even snel uh, de baan op. Uh. Ja, zometeen gaat het echt uh, beginnen, het uh, nieuwe race-seizoen. Het uur. seizoen uh, wat eigenlijk uh, het seizoen van Maxa moet gaan worden. Klopt. Nou ja, hij, hij staat er al. Uh, die hele vrije training stond hij er al. Maar ja, onderschat Mercedes niet, want die.. die wat ik nou heb je die, die auto gezien van Mercedes en van, van Red Bull, weet je wat, dat, wat het grootste verschil is? Is die vloer. Want bij Max staat hij heel loopt hij af naar de, naar de neus aan de voorkant. En bij, bij, bij Mercedes is hij gewoon horizontaal. Dus ik hoop dat daar het verschil in zit. Oké, okay, en uh, ja, Mercedes kan trouwens ook nog een uh, concurrent gaan, uh, kunnen, uh, gaan krijgen aan een uh, eigen, eigen, <laughs> eigen motor, hè? <laughs> ja, een eigen auto. Eigen, de, de, ja, eigen auto, eigen auto kunnen... dan in het oranje, zeg maar. Ja, ik verwacht daar ook heel veel van, uh, trouwens. We nee, je hebt het, het over McLaren? McLaren, ja, nee, dat klopt. McLaren uh, is, is... Ik denk dat McLaren de rol van... Uh, van uh, ik hoop, laat ik het zo maar zeggen. Ik hoop dat McLaren de rol overneemt van, uh, van Max vorig jaar. Een keer een race winnen, dat er goed bij is. Zitten, maar een goede derde dan in dit geval. Hopelijk. En uh, ja, Max en uh, ik hoop dat... Uh, Red en Max neemt het. de rol over van Hamilton. Uh, van <laughs> Bottas. Maar dan iets agressiever. <laughs> Goed. Vier uur is zover uh, luisteraars en kijkers. Dat en we nou, nemen mee. Uh, in Zandvoort uh, op zaterdag. Uh, we, ook wij gaan de race uh, zometeen volgen. Of de kwalificatie. Hè. Zo moeten we dat zeggen. I will always be hope. your hand, I will understand, I will understand, someday, one day, you will understand. Paul McCartney en Hope of Deliverance. Breng me meteen even bij Pasen. Ja, want dat, dat feest van het leven, zeg maar... dat gaan wij volgende week weer vieren. Want dan is het weer het christelijke Pasen. Maar het Joodse Pasen is inmiddels al begonnen, Albert-Jan. En dat heeft meer te maken met het vieren van de vrijheid. Dat is dit weekend gestart. En uh, gaat uh, morgen, zeg maar, uh, om het zo maar even te zeggen, echt los. Oké. Okay. Het Joodse Pasen. Volgende week uh, Pasen en uh, ook uh, heel, veel, uh, heel veel aandacht. Uh, ook bij uh, Omroem Max uh, bijvoorbeeld uh, op tv. En uh, de andere zenders voor de Matthäus uh, Passion. En uh, misschien gaan wij daar ook nog wat een en ander aan doen... uiteraard bij eigen lokale radio CFM. Daarover later uh, vast meer. Maar eerst gaan we het uh, over uh, Zandvoort Beyond hebben. Nee, nee, ik wilde nog even, even terugkomen op die Matthias pensioon. Uh, ik kan me nog herinneren dat we dat elk jaar uitzonden. Uh, en, uh, ik weet alleen niet of, of, of ze dat dit jaar doen. Nee, het is mij uh, niet bekend. We uh, hebben ja, donderdagavond in ieder geval de Passion op tv. En uh, wie weet op vrijdag op, op, op uh, cf CFM. En anders uh, zondag op de, is de, de Matthäus ook op televisie. Dus uh, genoeg aandacht, uh, veel aandacht voor de Matthäus de komende. Dat is niet bij uh, omroemmax uh, toch? Ja, klopt. Ja, ja. oké. Okay. We gaan het uh, hebben over Sandvoort zei hè? Ja, klopt. We hebben nou de, de, de regels hebben we al nou een beetje besproken en uh, ook uh, de, de, de, de club die het siteprogramma van de Grand, Grand Prix moet gaan organiseren is nu officieel ook van start gegaan. Want afgelopen maandag ondertekende David Monenburg, burgemeester van Zandvoort... de oprichtingsactieakte eh, van de stichting Zandvoort Beyond bij de notaris. In de aanloop naar en tijdens de Formule 1 heineken Dutch Grand Prix... ziet de gemeente Zandvoort kansen tot het creëren van een economische, maatschappelijke... en sociale spin-off in de regio, de zogenaamde side-events. Hiervoor is nu de stichting Zandvoort Beyond opgericht. Initiatiefnemers van de stichting zijn de gemeente Zandvoort, de Dutch Grand Prix Organisatie en natuurlijk Zandvoort Marketing. Zo is er nu een zelfstandig functionerende stichting met een directeurbestuurder, Raad van Toezicht en de Raad van Advies, die in samenwerking met lokale ondernemers, sponsoren Zandvoort Marketing, de Dutch Grand Prix Organisatie en de regio deze evenementen organiseert. Dit organisatiemodel wordt ook bij andere grote landelijke evenementen gehanteerd. Uh, door de intensieve samenwerking tussen de hoofdevenement en de site-event festival... ontstaat het meest passende aanbod van evenementen voor de bezoekers... en voor de inwoners van Zandvoort en de omliggende gemeenten. Als leden van de Raad van Toezicht van de stichting Zandvoort bij ons zijn benoemd... Joke Gelhof, voormalig deputeerde provincie Noord-Holland... Moulat Hassan, ondernemer, en Michiel van Duivendijk, dijk ook een ondernemer... Dus ook uh, deze, deze club is nu bemand om, en be, be, be, bezet, om het zomaar eens te zeggen. En kunnen dus aan de slag gaan. Ik heb trouwens wel iets in de, in de wandelgangen begrepen... dat 1 juni nogal een belangrijke datum is voor uh, de Grand Prix. Dat er dan de dingen die nog moeten georganiseerd worden... toch wel een bepaalde doorlooptijd hebben. En vandaar dat dat 1 juni... 1 juni toch wel een beetje bekend zou moeten zijn... of de Dutch Grand Prix doorgaat. Maar, ja, uh, want uh, zonder publiek is geen optie nee, nog steeds. Hè? Nee, dat hoor je straks Jan Lammers in de derde uur... hoor je dat Jan Lammers ook nog een keer zeggen. Nou ja, na 35 jaar... Uh... 36 jaar moet ik dan uh, uiteindelijk uh, zeggen. Komt de Grand Prix vooralsnog uh, inderdaad uh, gelukkig weer terug uh, naar uh, Zandvoort. Krijgen we dan dit jaar uh, over de, de Zandvoort Beyond... Uh, zo'nzelfde uh, programma opzet als het uh, als verleden jaar. Dus uh, 35 dagen voor, uh, voor de GP uh, met, uh, met evenementen en dergelijke. Ja, het lag natuurlijk allemaal klaar hè, voor vorig jaar. Dus het is gewoon een kwestie van het handboek er weer bij pakken. Uh, actualiseren. En dan weer, ja het klinkt allemaal wat makkelijk, maar in de praktijk is er natuurlijk veel meer werk. Maar in ieder geval, het lijkt me, het lijkt me uh, voor de hand liggen dat inderdaad die 35 dagen voor de start van de Grand Prix, dat dan al een aantal evenementen uh, in voor dan wel in de regio georganiseerd gaan worden. Nou straks meer van uh, onder meer Jan Lammers. <middels> Good day.